Kasper Meijer met het NOS Journaal. In Duitsland zijn de parlementsverkiezingen begonnen. Die zullen duidelijk maken wie Angela Merkel opvolgt... want na 16 jaar komt er in Duitsland een nieuwe bondskanselier. In de peilingen leidt de sociaaldemocratische SPD... maar het verschil met de christendemocratische CDU, de partij van Merkel, is klein. De verwachting is dat voor een coalitie drie partijen nodig zijn... en dat het een lange formatie kan worden. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de vraag of het homohuwelijk moet worden ingevoerd en of stellen van hetzelfde geslacht kinderen mogen adopteren. Zwitserland is een van de laatste landen in West-Europa waar mensen van hetzelfde geslacht nog niet met elkaar mogen trouwen. Volgens Peilingen is bijna twee derde van de Zwitsers voor deze aanpassing. Alan Lancaster, bassist en een van de oprichters van rockband Status Quo, is overleden. Lancaster richtte in 1962 met klasgenoot Francis Rossi het bandje The Scorpions op. Een paar jaar later werd de band omgedoopt naar The Status Quo. De groep scoorde grote hits als Whatever You Want en Rocking All Over The World. Het wereldwijde succes leidde ook tot het vertrek van Lancaster uit de band. In 1973 leerde hij op tour in Australië zijn vrouw kennen... waarna hij naar Australië verhuisde... En een Lancaster leed aan de ziekte MS. Hij was 72. In de Amerikaanse staat Montana is een passagierstrein ontspoord. Volgens Amerikaanse media zijn er zeker drie doden en op zijn minst vijftig gewonden. Hulpverleners zijn bezig om passagiers te bevrijden die nog vastzitten in de wagons. De trein reed van Chicago naar Seattle toen het bij plaatsen Joplin misging. Hoe de trein precies kon ontsporen is nog niet duidelijk. Het weer het wordt een warme nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. In de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. De komende week is het wisselvallig met tussendoor ook geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoorde u onze herkennismelodie. Dat was natuurlijk van Louis Davids met weet je nog wel oud. In opname 1928. Het komende uur weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen uh, de Kilima Hawaiians. Ook Wilma komt eraan, maar eerst Rita Hovink... Pseudoniem van Hendrikje Janni Fink, geboren in Beverwijk op 3 maart 1944. En overleden in Hilversum op 7 september 1979 was de Nederlandse zangeres. Ze had een dramatische timbre en heeft haar grootste bekendheid te danken... aan het enkele jaren voor het doofde nummer Laat Me Alleen. En ze wilde vroeger, uh, hoe ze jong was, toneelspel worden. Ze deed in 1959 met succes mee aan een talentenjacht van... Uh, van Praag en besloot daarom zangeres. En besloot daarop zangeres te worden. En u hoort er nu, Rita Hovink. Het is koud. Het is koud zonder jou. Je hoeft me niet te zeggen. En dat kennen we natuurlijk ook van uh, André Hazes, hè. Rita Hovink nu hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Het leven van een vlinder, van komen en van met een zeiltje. En daarvoor de Kilima Hawaiians met Sarina. En de volgende artiest is Arne Jansen. Pseudoniem van Olasius uh, Gertrudus Gerardus Alwies Jansen. Geboren in Wieken op 26 april 1951. En overleden in Silvolde. Op 10 december 2007 was ze een Nederlandse zanger. En dan was ze op 1 na jongst in een gezin met 10 kinderen. Toen was dat nog heel normaal. En als 9 jongen mocht hij aan de hand van de muziekuitgever Jaap de Kruijf Enkele Duitsstalige singles opnemen. Janssen trad op, uh, op als uh, Alois Janssen en later Alois Johnson. En op aandringen van zijn moeder leerde hij het vak van de kapper. Maar hij bleef tegelijkertijd uh, bezig met de carrière in de muziek. Waarin hij zich vooral op Duitsland richtte. En u hoort er nu Arne Janssen met het hele grote hit van de man. Meisjes met rode haren. Meisjes met rode haren. This one Verbanden. Hij was blasé van het goede en verbrak de eterbanden. En toen met oom Janse zeventientjes in zijn handen... Had hij op het auto een vehickeltje gekocht. Een onecht kind van fortvol vol deukenbulten en hiaten... In lang verleden tijden op de mensheid losgelaten...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 Daar rijdt ie mee als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om tien uur is het uit met een pret. Want dan stopt ze vrouw de slinger onder het bed. Tuf, tuf, tuf.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 Nou, daar, een kleine muis, muis. op klopjes. Nee, het is geen grap, geen klip, die, die klap, op de, de trap. trap. Oh ja. Maar muis kreeg een vijfling en allen gezond. Dus aten de muisjes besuitjes met muisjes. En iedereen zong toen, wat is er toch fijn, een muis in een mooi. In mokken te zijn. Ik zag een mens Waar? daar op de trap. Was als de dood voor de muizen die zongen Wat is het toch fijn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 En zojuist hoorde u de Damrakkertjes samen met Rudy Karel met een muis in een molen in mooi Amsterdam. En daarvoor Sylvain Poons met de olieman. En de volgende artiest is uh, Antoon Girateel door roepnaam Toon Hermans. Ook al een paar weken dat we deze man weer regelmatig voorbij horen komen. Hij is geboren in Sittard op 17 december 1916...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 er nog zoveel lieve dingen zijn. Als een blond, een blond, een blondetje. Een dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. En gaat ze lekker dikke donkje mooien. Een blond, een blondetje. Een dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon. En gaat ze lekker dikke rooien. Lekker dikke mooien.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 Mijn dasje goed, zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er, mijn sigaretje er. Vader gaat op stap. Vader heeft vandaag dat vive. En niet meer zo dat primitieve. Want vader is vandaag de bon vivant, de bon vivant, de bon vivant. Wiebelen, wiebelen, wiebelen, wiebelen, bon vivant. Vader gaat op stap. Vader werpt zich in het moderne. Vader heeft vandaag iets geks, heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Op seks, op seks. Vader heeft vandaag dat geugenen, je kunt het horen aan zijn stem. Waar de blanke top der deunen past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat ze woelen, Vader gaat op het slechte pet. Nou is niks te voetbalpoelen Vader wil nog wel eens wat <tie> Vader werpt zich in het wufte. Met een bluebell uit Berlijn En die heeft de luften <tie> Blote jurken van satijn Vader werpt zich in de glazen. Vader speelt gevaarlijk spel. Kijk hem scheuven in extase. Met die blonde blauwe bel. Morgen zal Toemir wat schrijven, zegt ze dicht bij vaders wang. Eeuwig wil ik bij dier blijven, Maar dat vond vader wel wat lang. Dan zegt zij... Ik heisse Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekje. Op het blote schouwerblad. vader denkt, nou ja, een Vlekkie. <lacht> Jackie fluistert geen nicht fort. Maar hij krijgt een hekel aan het nekkie. Net of het Vlekkie groter wordt. Opzeling ziet hij nog een fratje. En een rare grote teen. Met Oh, Wat Ben Je Mooi. Ik ga straks meer vertellen over de spelbrekers. En daarvoor hoor u Toon Hermans met Vader Gaat Op Stap. En daarvoor hoor u nog Toon Hermans met Ballonnetje. En de volgende dame is Mieke Telkamp. pseudoniem van Maria Berendina Johanna. Roepnaam Mieke Telkamp. Geboren in Oldenzaal op 14 juli 1934. En overleden in Zeist op 20 oktober 2016. Was een Nederlandse zangeres. En ze is in Nederland vooral bekend door het lied... Waarmee ze in 1971 haar uh, comeback maakte. En ze heeft een heleboel leuke liedjes gemaakt. En een album, haar grootste successen. Dat was in 1981, meen ik. En de volgende plaat is uh, vlak voor haar grote Nou ja, vlak voor. Er zat toch wel uh, een kleine elf jaar tussen. Maar... Uh die Groot heet het 1971, waarheen we voor ze nog een hitje. In 1960 Kom op nummer 3 in de single Top 100 terecht. Het is Nooit op zondag, hoort nu Mieke Telkamp. Dit melodietje zingt van zon en een zeilen met jou op de Nederlandse zee. Een week lang heb je het gezongen voor mij en de wind en de golven zongen.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 Is dit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 Op een wondertje te wachten Wie zou dit voor jou verzachten Sammy, want jouw nachtjes Sammy zijn zo koud Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy Er is een die van je houdt Als de lente komt Dan stuur ik jou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 duizend gele duizend rode mensen joh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 Klanken met Tulpen uit Amsterdam van niemand minder dan uh, Herman Emmink. En daarvoor hoorde u de grote hit van Ramsey. Ramse Zaffi met uh, Sammy. En de volgende dame is Trea Dots, artiesteraan van Trea van der Schoot. Geboren in Eindhoven op 4 april 1947. Is natuurlijk een Nederlandse zangeres en tekstschrijver. En ze is vooral bekend van haar hit Plum, Plum Jenka. Dat was in 1965. Nou, ze hebben meerdere grote hits gehad. Parel van de Zuiderzee, dat was haar eerste single uit 1964. Ik vraag het aan de sterren. Was ze uh, ook uit 1964. Eind 1964. Het lied is een bewerking van Die Sterne voor Montagne. Het geschreven is door Christian Brun op een tekst van uh, George Bouchour. En de Nederlandse bewerking is van Gerrit den Braber onder het pseudoniem van Lodewijk Post. Ze wordt begeleid door een orkest onder leiding van Bert Peets die ook het arrangement schreef. En u hoort er nu. Drea Dolf met Ik Vraag Het aan de Sterren. Ik vraag Te samen met Johnny Jorda, met het Droomland en daarvoor Willy Alberti samen met zijn dochter Willeke Alberti met dat afgezaagde zinnetje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. En ik ben er volgende week zondag weer tussen 9 en 10 met een lekker bakje koffie en alleen maar mooie muziek. Uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik bedank nog even Kordraai. Ben ik helemaal vergeten? Kordraai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik laat u achter, als ik beloof dat met de Spelbrekers, heb ik eerder dit uur ook nog gedraaid. Dat was in 1945 opgericht Nederlands zangduo bestaande Theo Rekers en uh, Hugo Kok. De heren hadden elkaar ontmoet in uh, 1993 in de Duitse munitiefabriek waar ze te werk gesteld waren. En in 1956 braken ze door met het lied Oh, Wat Ben Je Mooi. En in 1972 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival met het liedje Katinka. Maar ik heb voor u een eerste grote hit, de spelbreker met Oh, Wat Ben Je Mooi. Ik weet ze nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week. Tot ziens.